Plot lewin met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft aan de VS laten weten dat er gepraat kan worden over het afbouwen van het kernwapenarsenaal. Dat zeggen Amerikaanse bronnen met kennis van het diplomatieke verkeer tussen de VS en Noord-Korea. Het is voor het eerst dat het regime van Kim Jong-un die toezegging rechtstreeks doet aan de VS. Kim Jong-un had al wel eens via diplomaten in Zuid-Korea laten weten dat hij open stond voor een gesprek over ontwapening. Maar de VS hield er rekening mee dat Zuid-Korea die toezegging mogelijk had overdreven. Waarschijnlijk ontmoette Kim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 In een appartement in Breda is een man doodgeschoten. Volgens lokale media hoorden buurtbewoners naachten meerdere schoten. Daarna is een onbekend aantal auto's op hoge snelheid weggereden, meldt de politie. De politie heeft de omgeving van de flat waar het gebeurde afgezet en doet onderzoek. Het weer dan nog in het zuidwesten en westen vannacht kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog.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 Einde komt, zal toch mijn ziel, uw loflied blijven zingen. Zegen ons, wees ons genade, licht over ons, U aangezicht. Zoals de zon met al haar stralen ons steeds in.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 I'm